Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salam Ala ashraf al anbiya'u al mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Salamun ala mani taba' al huda Ik ben heel de dag gecontacteerd geweest door de media En alle kranten, nieuwszenders hebben heb gebeld Zowel van het binnenland als van het buitenland Om vragen te stellen over het incident van Toulouse Mohammed Merah de broeder die drie soldaten mortadine heeft gedood en vier joden, een rabbijn of een leraar beter gezegd aan een joodse school en uh, drie kinderen van die Joodjes, uh, joodse school. En uh, de media belden met allerlei vragen en we hebben onmiddellijk gezien dat er krantenartikels zijn verschenen uh, die uh, die al begint te speculeren. Abu Imran heeft dit gezegd, Sharia voor Belgium heeft dit gezegd. Philippe de Winter zei, uh, laten we heel Sharia voor Belgium ontmantelen. Laten we alle leden van Sharia voor Belgium het land uitzetten en naar Marokko sturen, ik weet niet welk land sturen. Alhoewel, er zijn hier heel wat, er zijn hier broeders bij die bekeerlingen zijn, dus waar gaan we hen sturen? Wat ik in geer. <lacht> uh, en dat is een kleine detail, dat uh, waarschijnlijk uitgewerkt moet worden. Maar moet. Dus dacht ik, ik ga de punten, de vragen die zij hebben gesteld, en die heb ik ook opgeschreven, ongeveer in grote lijnen. De vragen die zij hebben gesteld, ga ik beantwoorden, zodat ook ons standpunt duidelijk naar buiten komt. Wat is ons standpunt? Om te beginnen, onze jamaa is opgericht voor het ta'awwida Allah en al amar bil maruf en heyani mankar, en voor de jihad fi sabilillah. Maar wij geloven dat de jihad fi die wij voeren is niet enkel jihadun nefs of jihadun shaitan, maar is ook jihadun kuffar, maar dan met onze tongen. Wij gebruiken onze pennen, wij gebruiken onze tongen, wij gebruiken al wat wij kunnen van mogelijkheden die wij hebben om de strijd aan te gaan tegen, de, tegen het onrecht. Want wij spreken over onrecht. Het onrecht zowel tegen de moslims als de, als de niet-moslims. Laat het duidelijk zijn. Wij zijn tegen onrecht, omdat Allah subhanahu wa ta'ala zei in een hadith Qudusi, ja Ya inni haram O mijn dienaren, ik heb onrechtvaardigheid verboden op mezelf. Allah subhanahu wa ta'ala heeft onrechtvaardigheid verboden op, op, op zichzelf. En daarna zei hij, Wa ja'altu hu bijna komt En ik heb, die, ik heb dat verboden gemaakt onder jullie. Dus onrechtvaardigheid is verboden en wij moeten onrechtvaardigheid bestrijden. Natuurlijk, de illusie die wordt gecreëerd is dat wij een groep zijn die... ...en die gewapend zijn en die oproepen tot wapens en die slapende cellen hebben links en rechts en die eigenlijk heel publiekelijk zijn, maar in feite werken we achter de scherm. Dat zou heel mooi zijn in een, in een film van Steven Spielberg, in een, een complottheorie, maar dat is niet de realiteit. Want als ik morgen een bankoverval zou willen doen ga ik geen persconferentie houden om te zeggen welke bank dat ik ga aanvallen uh, met welke vluchtauto welke, vluchtauto, welke vrucht, uh, vluchtroute dat ik zal gebruiken. Ik denk niet dat er ooit een crimineel is geweest die zoiets heeft gedaan. Dus waarom zouden wij dat doen? Wij zijn open omdat wij geloven dat de da'wa in Allah subhanahu wa ta'ala open is. Ons geloof is een geloof dat publiekelijk moet gebeuren. En aangezien de video toch gaat ga gepost worden en dat er toch een boodschap is ik zou zeggen tegen de Standaard niet moslims. Aan de ene kant zijn ze een beetje opgelicht. Want er zijn heel wat moslims. Er zijn heel wat moslims. Die hen de illusie hebben gegeven. Dat moslims geen probleem hebben. En dat moslims hun systeem aanvaarden. En hun, hun manier van leven aanvaarden. En dat moslims blij zijn met hun manier van leven. Hun samenleving. Wel ik wil, ik wil hen teleurstellen door te zeggen. Dat zij zijn opgelicht. Want de moslims die die discours hanteren... ...de gematigde, seculiere, democratische moslim... ...al bestaat dat niet, maar wat in hun termen dan... ...deze moslim heeft hen opgedicht. Hij heeft zichzelf voorgedaan als iemand die, die, die hun samenleving aanvaardt... ...om hen een paar duizenden euro's lichter te maken aan, aan, aan, aan, aan, aan subsidies... ...en om een beetje zijn weg te vergemakkelijken. In tegenstelling tot wij... Wij komen duidelijk naar buiten met onze boodschap en met de boodschap die wij dragen en wij kaarten alle problemen aan. Is het niet raar dat een ongelovige op tv moet komen en die moet zeggen, een ongelovige, een standaard ongelovige, een schrijver, die zei op tv. Het kan toch niet zijn dat een groep marginale extremisten al twee jaar opereren en nog nooit eens een imam naar buiten kunnen komen op tv met een vers uit de Koran of een... ...of een, een overlevering van hun profeet... ...om deze extremisten te weerleggen. Deze extremisten, hebben wat zij zeggen, is gebaseerd op hun geloof. En de staatsveiligheid heeft gezegd in hun rapport over het zogezegde salafisme... ...dat sharia voor België... ...zij volgen de Koran waarmee Mohammed is gekomen... ...en zij volgen het leven en de traditie van Mohammed. Alla letter. Dus dat is sharia voor België. Dan hebben zij mij gezegd van... ...ja, jullie zijn salafisten... Jullie zijn salafisten en wahhabisten en jullie zijn jihadisten en jullie zijn ik weet niet wat, voor allemaal isten. Ik zei dan, elke moslim op aarde van ahle sunnah is een salafist. Sommigen willen dat toegeven, sommigen niet. Maar wat is een salafist? Een salafist is iemand die de Koran volgt, de traditie van de profeet sallallahu alaihi wa sallam en, de, en met het begrip van de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Punt aan de lijn. Heel simpel. De ene zeggen gewoon, er is een groep van moslims, de gematigde moslims die getrimde baarden hebben, die een mooie kostuum hebben waarmee dat zij op tv komen en alles en iedereen veroordelen voordat er iets zou gebeuren zelfs soms. Deze mensen, zij zeggen wij volgen de Koran en de traditie van de profeet, Sallallahu met het begrip van de metgezellen, maar momenteel de, de tijd en de realiteit waarin wij leven, wij zetten bepaalde zaken even opzij, en dit noemt men het, het, de jurisprudentie van de minderheden. Wij zetten bepaalde zaken opzij tot de tijd rijp is. Maar wanneer wij autoriteit hebben en wanneer wij domineren, dan zullen wij ook lange baarden hebben, zullen wij ook lange gewaarden, zullen wij ook tulbanden, bragen, eh, tulbanden dragen, en zullen wij ook openlijk oproepen tot jihad en sharia. Eigenlijk komt het komt op hetzelfde neer. Om terug te komen, om terug te komen op ons verhaal, zij zeiden, deze man is gelinkt met Farsan al-Izza. Forsan al-Izza is een organisatie in Frankrijk die eigenlijk een media was, een alternatieve media was van de moslims. Degene die de website van Forsan al-Izza heeft bekeken, Forsan al-Izza brengt eigenlijk alle nieuws over de moslims, verzamelt dat op een website. Dat is Forsan al-Izza. Alle aanvallen op de moslims, alle beledigingen op de moslims, alle beledigingen over het islamitische geloof, hebben zij verzameld op een website. Punt aan de lijn. Meer niet. En wanneer Terry Jones de Koran heeft verbrand, of wanneer Terry Jones, beter gezegd, de Koran heeft uh, aangeklaagd en een rechtszaak heeft aangespannen tegen de Koran, en de Koran uh, schuldig heeft bevonden aan, uh, aan, ik weet niet welke aanklacht dat ze hadden ge gegeven, en heeft hij de Koran verbrand, heeft Farsan al-Izza de grondwet van Frankrijk veroordeeld in een islamitische rechtbank, aan haatzaaierij en oproepen tot haat, en discriminatie, en fascisme, en hebben zij de, de grondwet van Frankrijk veroordeeld tot de doodstraf, met andere woorden, brand. Zoals Terry Jones de Koran heeft veroordeeld en heeft verbrand, en niemand is er voorop gestaan en iedereen vond dat normaal, hebben deze broeders als alternatief de grondwet verbrand. En de Franse vlag erbij. Toen zijn zij blijkbaar in de media gekomen als zijnde de grootste extremisten dat er zijn op aarde. Heel eigenaardig. Heel eigenaardig. Dat zijn de extremisten waarover iedereen spreekt. Dan hebben zij gezegd, Mohammed, Marra, mag Allah genadig zijn, Amen. dat hij lid is van Farsan al-Izza. Alsof Farsan al-Izza is uitgestorven, alsof Farsan al-Izza plotseling van de aarde is verdwenen, alle mensen van Farsan el-Izza leven nog in Frankrijk en zij zijn vrij, op vrije voeten, beschikbaar, bereikbaar. En hoe komt het dat de voormalige woordvoerder van Farsan el-Izza niet heeft bevestigd dat die man bij hen was? Als wij iemand beschuldigen of als wij van iemand vermoeden dat hij bij een groep hoort, is het dan niet logisch om even contact op te nemen met de voorzitter van die groep of met de woordvoerder van die groep of met... Iemand van die groep, om even het nieuws te verifiëren en te bevestigen. Kijk hoe de media speelt op de emoties van de mensen. De man, de schutter, is in het appartement uh, omzingeld. Ze hebben een inval gedaan, hij is verwond. Ze hebben een inval gedaan, hij is gearresteerd. Nee, hij is niet gearresteerd. Zij zijn bezig met onderhandelingen. Nee, de onderhandelingen zijn gestopt. Nee, hij heeft een wapen omgeruild met een, met een telefoon. Nee, de onderhandelingen zijn terug begonnen. Nee, zijn moeder is ter plaatse. Nee, zijn moeder heeft niet willen spreken met hem omdat zij geen impact heeft op hem. Oké, okay, zijn moeder is meegearresteerd. We hebben wapens gevonden bij zijn broer. Dan hebben zij explosieven gevonden, zogezegd, bij zijn broer. Dan was, hij dan was hij toch wel in zijn huis en hebben zij geen inval gedaan. Dan hebben zij gezegd, nee, we kunnen geen inval doen omdat hij zichzelf gaat opblazen waarschijnlijk. Met de agenten dan erbij. Heel de tijd mediaspelletjes om de emoties te doen draaien van de mensen. En om het, om het, om het, om het een beetje uh, spectaculair te maken. Wel, ik ga jullie zeggen, en dat heeft niets te maken met complottheorieën. Dit zijn zelfs de woorden van de oppositie en de presidentskandidaten van Frankrijk. Zij zeiden dat deze zaak werd misbruikt door Sarkozy omdat hij nu bezig is met zijn, met, zijn, met zijn verkiezingscampagne. Sarkozy was in de peilingen van vorige week een verliezer van de verkiezingen. En uh, uh, Hollande, dat is dan een, een, kandidaat van de, een presidentskandidaat, hij was eigenlijk de winnaar in de, in de peilingen van de verkiezingen. Maar nu is Sarkozy naar buiten gekomen als, als verdediger van Frankrijk. Als de enige beschermer van Frankrijk. Als de man die Frankrijk kan redden van ondergang en terrorisme. Dat is dus waarom zij Mohammed zo hebben gebruikt. om, uh, om, om, om hun verkiezingscampagne te doen. Dus laat, laat u, la, laten we eerlijk zijn. en laten we gewoon met de feiten op tafel. laten we de feiten op tafel liggen. Een journalist belde mij van de VRT of van de VTM. Ik zei. We hebben informatie dat, de, dat de, de medeplichtigen of de mededaders op vrije voeten zijn en één van de daders is zelfs het, het land uitgevlucht. Eén van de daders bevindt zich momenteel in Israël. Hij zei eigenaardig deze woorden. Ik zei inderdaad. Eén van de mededaders is de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk. En een andere dader is Nier Nicolas Sarkozy zelf. Waarom? Omdat hij in een gerechtelijk onderzoek... Dat is de standaard wereldwijd. In een gerichtelijk onderzoek, als er een misdaad gebeurt, is de allereerste vraag die wordt gesteld... ...het motief. Wat? Waarom, heeft, waarom zou iemand deze persoon aanvallen? Heeft deze persoon vijanden? Heeft deze persoon schulden? En zo, aan de hand van het onderzoeken naar het motief, vinden zij het motief, kunnen zij een verdachte aanstellen. En dan beginnen zij te filteren wie de verdachte kan zijn en wie niet. Dat is een logische... Het is een logische stappenplan voor onderzoeken naar misdaden. We Wel blijkbaar wanneer een moslim iets doet... ...wordt alles gevraagd behalve het motief. We hebben het motief van 11 september niet nodig. Want niemand heeft geluisterd naar deze 19... ...wat zij te vertellen hadden waarom zij met twee vliegtuigen door torens zijn gevlogen. Madrid? Er is geen motief gevraagd. 7-7 in Londen? Er is geen motief gevraagd. Nu... Mohammed, er is geen antwoord gevraagd. Zo heel vaag hebben zij enkele motieven gezegd... ...ja, hij sprak over zijn broeders in Palestina... ...en hij sprak over zijn broeders in Afghanistan en punt aan de lijn. En we hebben gezien, en dat is de, het hypocrietste dat ik, heb dat ik heb gezien deze laatste week... ...hoe dat Sarkozy heel droevig op tv is gekomen... ...en hoe dat minister van Binnenlandse Zaken naar Israël is gegaan om deze lijken te repatriëren... ...en dan kwam een van de Joodse rabbijnen om te zeggen van... ...ja, we hebben speciale kisten moeten maken voor die kinderen. Laten we duidelijk zijn, wij zijn niet blij met de dood van kinderen. Oké? Okay? Maar wisten jullie niet dat er vorige week... ...Franse militairen acht Afghaanse kinderen hebben afgeslacht van tien jaar? Acht! En de Franse media heeft, deze, heeft een persbericht gedaan, ongeveer zo groot... ...als ik, als ik me niet vergis, ja. op de website van Frans van en op TV hebben zij zo'n berichtje geschreven. En wat zeiden zij? Jonge mannen werden gedood. In een verkeerde calculatie van de NAVO. Terwijl het kinderen waren van 10 jaar die opzettelijk zijn gedood door Franse militairen. En dat was een van de motieven van Mohammed. Hij zei, jullie doden onze kinderen, jullie doden onze broeders, jullie bombarderen hen. Daarom... Heb ik deze operatie uitgevoerd? Of deze operatie is toegestaan islamitisch gezien of niet. Laten we over aan de geleerden. Laten we over aan uh, de mensen die gespecialiseerd zijn in theologie. Laat dat aan hen over. Dus los van de daad zelf. Daar gaan we onszelf niet over uitspreken. En hoeft ook niet. Omdat een van onze principes, van onze principes is dat wij nooit onze moslims veroordelen. In geen enkel geval. Maar kijk hoe... De mensen niet stilstaan bij motieven. En daarom zeg ik, en herhaal ik, en dit zal, dit zal in het verkeerde keel gaat schieten van heel wat mensen, maar pech. Onze Heer heeft ons geleerd in een vers in ons heilig boek, en dit is de derde hoofdstuk, degene die die wil opzoeken, de derde hoofdstuk van, uh, van ons heilig boek, heeft Allah gezegd, Motu, biraylikum, sterf in jullie woede. Al wie dat... ...je zichzelf beledigd voelt door het feit dat een moslim niet als een papagaai... ...de woorden van Nicolas Sarkozy en de woorden van, uh, van het Westen overneemt... ...laat hem dan sterven in zijn woede. Wij zeggen, wij willen dat er geen bloed vergieten, dat het bloedvergieten stopt. Wij willen niet dat de straten van Brussel en Parijs en Londen en Madrid... ...dat de straten van deze hoofdsteden en deze landen worden gevuld met bloed... Wij willen niet dat er onschuldige mensen worden gedood. Wij willen dat de confrontatie volledig stopt. En daarom hebben wij een voorstel. Een heel simpel voorstel. Heel duidelijk, heel simpel. De terroristen, zoals zij genoemd worden, hebben telkens weer dezelfde motieven. Zij zeggen telkens weer stop met de dictaturen te steunen. Stop met jullie te bemoeien in onze landen. Stop met onze landen uit te buiten en stop met onze kinderen af te slachten. Daarom is het, stap, is, is, is het voorstel heel simpel. Zeggen wij tegen de Westerlingen, sta op. Roep jullie regeringen op, want jullie zijn degene die... Het Westen is toch een democratie, zoals dat zij zeggen. Het volk kiest de wetten. Het volk regeert. Daarom zeggen wij, o volk... Van het wisten sta op en zet druk op jullie regering. Uh, dru uh, oefen druk uit op jullie regeringen. Om jullie troepen terug te trekken uit, uit, uit, uit onze landen. Om te werken voor jullie rijkdommen. Moeten jullie, moet jullie niet eerst een land uitbuiten om rijk te zijn? Ga werken voor jullie rijkdommen. Ga werken voor jullie rijkdommen. Ik weet niet, bouw fabrieken, doe iets in jullie eigen landen. Laat onze landen met rust. Stop met de dictaturen te steunen. En er is geen probleem. En dan zullen wij alles doen wat in ons macht is. Filip de Winter is al dertig jaar aan het blaffen. Hand in hand naar eigen land. Uh, ik weet niet wat allemaal. Eigen volkeers. Uh, pas aan of vertrek. Wij zullen die taak op onszelf nemen. Trek jullie terug. Laat ons met rust. En wij zullen alles op onszelf nemen. Om alles te doen wat in ons macht is. Om de moslims hier weg te krijgen. Omdat onze profeet... Voor hij stierf, sallallahu alaihi wa sallam, heeft hij gezegd Ik distancieer me van degene die leeft onder de ongelovigen. Wij willen hier niet leven. Wij willen leven in een islamitische, in een islamitische grond, in een islamitische sfeer. En jullie mogen ongelovigen zijn voor zoveel jullie willen. Zoals Philippe Winter had altijd gezegd, mij niet gelaten. Wel, het is ons zeker niet gelaten. Het interesseert ons niet. Wie moslim wil worden, mag moslim worden. Wie ongelovige wil blijven, mag ongelovige blijven. En jullie landen, hou jullie landen bij of hou jullie ongeloof bij. Zolang jullie ons met rust laten. Als jullie ons niet met rust laten, dan moeten jullie er niet van verschieten dat er een of andere moslim zichzelf beledigd voelt. En dat is niet verheerlijken van terrorisme en zeker niet een oproep tot ver van zelfs. Maar dan moeten wij realistisch zijn en moeten wij begrijpen dat er mensen beledigd kunnen worden. Dat mensen zichzelf beledigd kunnen voelen. Nu, bijvoorbeeld Syrië. Zouden wij versteld staan als een Syriër naar Rusland gaat... ...en een aanslag doet op Putin of een aanslag doet op Medvedev... ...of op, op, op een, op een aanslag doet in Rusland? En hij zegt, Wel, jullie steunen Bashar, jullie financieren Bashar... Jullie geven, ...jullie geven wapens aan Bashar om ons te doden. Wel, jullie zijn medeplichtig en die kon wraak nemen van jullie. Zou ik versteld staan? Helemaal niet. Roep ik op tot dat? Helemaal niet. Maar ik zou helemaal niet versteld staan. Omdat een mens, een logische. Een mens is ook maar een mens. En een mens kan zich natuurlijk beledigd voelen, logisch. Ik herinner, we, herinneren, we herinneren ons allemaal de, de, de, de scènes van de Tweede Wereldoorlog. Toen de nazi's massaal mensen afslachten. Wat was het antwoord van het westen? Zeiden zij: van ja, oké, okay, kijk, laten we even aan tafel zitten. Laten we gewoon. Oké, okay, de nazi's willen een Arische ras. Laten we ons haar blonderen. Laten we gewoon lenzen gebruiken. Blauwe ogen, omdat Hitler toch graag blauwe ogen ziet. Zoals jullie van ons verwachten nu. Doe niqabait. Doe hijabet, Scheer jullie baarden. Wees geen salafist. Wees geen ik weet niet wat. Hebben de Westerlingen gezegd in de tijd dat Hitler zijn ding deed? Hebben de Westerlingen gezegd van wij zullen ons neerleggen? Wel, wij bezien jullie identiek hetzelfde. Zoals jullie onderdrukt werden door Hitler. En zoals dat zij... Constant klaagden van Hitler, klagen wij over de Hitlers van vandaag. Over de Hitlers die zichzelf niet Hitler noemen, maar die zichzelf andere namen hebben toegeschreven, maar alle kenmerken hebben van Hitler. Daarom is het duidelijk. De oplossing is de volledige terugtrekking uit onze landen, is het, het, het stoppen met, uh, met zichzelf te bemoeien in onze landen, het stoppen met het massaal bloedvergieten van onze moslims, zoals deze... Kijk hoeveel tijd ze hebben gegeven aan... aan deze situatie van Toulouse, wat een spijtige zaak is, natuurlijk, we hadden liever gehad dat het Franse leger niet in Afghanistan zou zijn. We hadden liever gehad dat Frankrijk niet alles zou doen om Israël te steunen en een hand boven het hoofd van Israël zou liggen. Tuurlijk hadden wij liever gehad dat zoiets niet zou gebeuren. Maar de toekomst ziet er zeker niet beter uit als Frankrijk verder gaat met haar oorlogscampagne. Als Frankrijk verder gaat met haar oor oorlogscampagne. Als Frankrijk verder gaat met haar onvoorwaardelijke steun van de dictatuur. Hoe kan het zijn dat Al Frank Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Syrië, Jemen... De nieuwe grondwet van Jemen, dat nu geleid wordt door Rabbo Mansour Hadi, is geschreven door Frankrijk. Libië, Frankrijk. Tunesië, Algerije, Marokko, door Frankrijk. En dan zeggen zij, ja, waarom hebben deze moslims problemen met ons? En daarbovenop nog maken zij constant wetten om het de moslims moeilijk te maken. Dan moeten, jullie, dan moeten zij niet verschieten dat er plotseling een moslim zichzelf beledigd voelt... en dat hij zou doen wat Mohammed heeft gedaan. Daarom, sta stil. En de boodschap is duidelijk. Vraag achter het motief. En laat u niet intimideren door de media. En laat u zeker niet beïnvloeden... Door foutieve informatie. Denk na. Mensen zeggen toch in het westen dat zij 2012, in 2012 leven. Ruim denk het, we hebben het internet, we hebben informatie, we zijn mensen dat een geciviliseerde gemeenschap hebben. Wel wees dan geciviliseerd en stel tenminste vragen aan uw regering. Wees geen kudde schapen die u zelf laat leiden door een paar maffiabazen in de media en een paar maffiabazen in Elisee. ...of in Brussel, in de wedstrijd of inderwaar. Dus dat is een vreedzame oproep om heel duidelijk informatie te geven. Ten slotte wil ik afsluiten met een citaat van Michael Freilich van Joods Actueel. Hij zei alle Joodse, alle Joodse scholen en synagogen moeten beveiligd worden door de regering. Maar wij hebben onze eigen beveiliging ook. En hier is een heel interessant punt dat hij zegt. En hij zegt, onze beveiliging zijn zwaar getrainde commando's in Israël. En zij weten hun werk goed te doen. Overlaming, die klaagt over de moslims en die vreest voor geweld van de moslims. Er lopen hier Mossad-agenten rond die getraind zijn in Israël met Oezis. De informatie: een in Oezie heeft 20 kogels, en die, die, die, die mannen lopen rond op straat met een geladen Oezie van 20 kogels waar jullie kinderen voorbij lopen, waar onze kinderen voorbij, voorbij lopen. En deze mensen zijn wel getraind, zijn een beetje paranoia en zij gaan daarachter voor niemand. Dus is dat normaal dat er privé milities zijn in België, in Antwerpen? In Amerika is het toegestaan. Maar hier in België, de Belgische grondwet die jullie hebben geschreven, die jullie verdedigen, waarvoor jullie kiezen, verbiedt het om een privémilitie te hebben in België. Wel, de Joodse gemeenschap heeft dit wel. Gaan jullie zelf geen vragen stellen? Of gaan jullie de regering geen vragen stellen? Denk na en we zullen zien wat er van gaat komen. Wa akhiru da'wana al-hamdulillah rabbil Wa ala al Wa فهو شريكهم لا فهو معهم لا فهو مصاحب لا مناصر لا فهو منهم فإنه